Hij heeft een gebiedsverbod van twee maanden gekregen... voor de binnenstad van Bergen-op-Zoom. De blokkade op de grens van India en Nepal is doorbroken. Voor het eerst in maanden zijn er weer vrachtwagens de grens overgegaan. Daardoor kan Nepal weer worden voorzien van voor medicijnen, benzine... en andere schaarse goederen. De grens werd sinds september vorig jaar geblokkeerd... door tenten van de Madesi, een etnische minderheid in Nepal... met een Indiaanse oorsprong. Volgens India discrimineert Nepal de Madesi. Nepalese en Indiaanse burgers hebben de blokkade nu doorbroken. Of de demonstranten ook definitief zijn verdreven is nog onduidelijk. De Nederlandse tennisvrouwen hebben de halve finale bereikt van de Fed Cup. Rusland werd verrassend met 3-1 verslagen. Kiki Bertens haalde het derde en winnende punt binnen tegen Svetlana Kuznetsova. Ze won in twee sets 6-1 en 6-4. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolkenvelden en enkele bui bij 8 tot 10 graden. Vanavond neemt de wind toe. Morgen is het zeer onstuimig en nat. dagen daarna is het rustiger. Dit was het EFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zandvoort op zondag bij CFM. Zandvoort, een hele goede middag. Je de voortops en Loco in Capulco. Ja, even na twee uur en dat betekent dat wij er weer zijn in de studio aan de Tolweg 10A. Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. Uh, goedemiddag luisteraars en goedemiddag Rob. Ja, het is, ja. Het is, het is, het is weer zoals het wezen moet. Hè? Ja, het zonnetje schijnt en wij zitten binnen. <laughs> Helemaal goed. Ja, het is al fris buiten, maar het is een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 Lekker weer vanmiddag in Zandvoort. Geniet allemaal van de zon. Lekker strandwandeling weer, Albert-Jan. Heerlijk uit. Ja, je zou maar een dagje vrij zijn. Jullie Laura Brenneken uit de jaren 80 en self-control. ZFM, niet alleen radio, internet, stap, maar ook ZFM TV. Leef het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl of internet natuurlijk, ja, dat kan jou krijgen. Heerlijke muziek uh, onderweg en daarna het Zandvoorts nieuws in het kort. Want er is wel weer het een en ander gebeurd, hè Albert Young? Nou, dit, dit is een echte breaking news, hoor. Breaking news. Hoe gaat het over het circuit? Ja, heel goed. Ja, dat horen we snel. Ik maar eerst deze single van Kygo. We'll be passing by and they'll be in time, Just for and while We'll be dancing in the dust Cause we're coming through Whenever you need me, I'm behind De is van ieder geval Kijko, de opvolger van Stal de Show. Dat was de tweede grote hit voorzende, die heet Here for You. En daarmee is het 16 over 2 geworden. De Zandvoort op zondag, op deze, ja, toch een redelijke zonnige zondagmiddag. Al waait het wel hard buiten, dus dat betekent dat de, de mensen... die op dit moment op het strand de paviljoens aan het bouwen zijn... op moeten letten, want de aankomende nacht kan het nog veel harder gaan waaien. Daarover straks veel meer, maar eerst het Zandvoorts nieuws.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 cup-ontmoeting met Rusland. En daarmee staat de ploeg van Captain Paal Haar, Haarhuis... in de halve finales van de landencompetitie. Bertens zegevierde met 6-1, 6-4 over de Russische kopvrouw... Svetlana Kuznetsova, de huidige nummer 17 van de wereld. De Russische Feddeck, Fed-cup-captain Anastasia Miskina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 The night Lekker luisteren op deze zondagmiddag naar de radio, naar CofM. Zandvoort op zondag bij je tot aan 5 uur vanmiddag. Je hoorde de plaat uit de jaren 80, de 12 inch uit de jaren 80. Tom Robinson en crew en listen to the radio. Ja, dan gaan we met het weerbericht voor de komende dagen albert Jan.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 Ja, maar hij zat ook al helemaal in de war hè, toen ik naar de studio van uh, CFM toe reed uh, vanmiddag, Albert Jan. Hij staat er weer in mee hoor. Ja, nee, dan is het goed. Dan ziet maar haar weer de andere kant op. <laughs> Lekkere muziek onderweg. Wat dacht je van deze van Omi en de cheerleader? In I is my queen, she's strong. Yeah, yeah, she is there.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 SA Herenveen heeft zich zaterdag thuis laten verrassen door FC Twente. De Tukkers wonnen een eneverend duel in het Abel Lenstra Stadion met 3-1. De laatste 20 minuten speelde Herenveen met 10 man. Dan de Alkmaarders van AZ, die speelden tegen Vitesse. Daar werd het 1-0. Jansen doet het weer voor AZ. Wie anders dan Vincent Jansen heeft AZ zaterdagavond aan een zege geholpen op Vitesse?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 Ja, zo snel kan het gaan, uh, Albert-Jan. Ja, we noemden net even de tussenstanden in de wedstrijd... die vanmiddag om half drie gestart zijn. En hebben Rimpo we weer twee keer gescoord inmiddels. FC Groningen leidt tegen S.I. weer 1 tegen 0. En De Graafschap staat met 1-0 voor tegen NEC. We blijven deze wedstrijd voor je volgen bij Zanvoort op zondag. Nogmaals een hele goede middag. En hier is Kovacs.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 Grow, have to push Flick and throw, find all the feet in the rush I dig for that one and I open the hunt It's taking all day from the back to the front I'm digging, I'm digging You know, sorry babe, I'm digging uh, uh, uh. To find gold, need plenty of souls And everyone needs their separate gold This path makes me inspired They have the flame Although already sold, but it doesn't mean the stories I'm told. I'm near in finding the sound, don't have the feeling I'm. To Bessie, Bessie, to attack a Merrily with me, Nina to Ella, Ella to Bessie, Bessie, to attack a with me. I'm digging, I'm digging it out. I dig, dig, dig, digging it. Out.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 door A.C. Nou, deze is ook weer, weer eens leuk op te draaien. De single van Madonna uit de jaren 80, Hier is met Material Girl.